Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is erop of eronder voor de kabinetsformatie. Informateur Remkes en de leiders van VVD, CDA en D66 zijn samen een weekendje weg in een landgoed in De Bossen bij Hilversum om daar te praten over de formatie. De omgeving is prachtig en lekker rustig, maar volgens VVD-leider Rutte is er nog een belangrijk voordeel. Dat je even ook nog s'avonds met een glas wijn of bier wat door kan vetsen. Dat scheelt natuurlijk en dat heb je minder in Den Haag. Dus dat jullie dan niet permanent buiten staan als we een stapje zetten, maar pas weer morgenmiddag. Dat is ook prettig. Ja, dat is nodig ook. Ook gisteren waren de verkiezingen precies een half jaar geleden, maar het is nog steeds niet gelukt om een nieuw kabinet te vormen. De twee dodelijke slachtoffers van een steekpartij in een flat in Almelo zijn vrouwen van 52 en 70 jaar. Een man van 28 werd opgepakt. Hij stond gisteren met een kruisboog op het balkon van een van de woningen in het gebouw. Deze oudbewoonster vertelt wat voor indruk hij op haar maakte. Een beetje raar. Maar... Ik geloofde behoorlijk in complottheorieën. Alsof de, mijn dacht er een vijand achter elke boom stond. En, uh, ja, ik kreeg er een raar gevoel bij. Maar op zich Tijdens was het wel een hele aardige jongen, leek het me. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie vraagt mensen die ze hebben staan filmen om die beelden met hen te delen. Ander nieuws dan. Een Nederlandse man van in de 50 is gisteren overleden nadat hij onwel werd op het festival Extrema Outdoor in België. Dat schrijft de krant De Limburger. De man was met zijn vriendin naar dat festival. Het is niet bekend waardoor hij onwel werd. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht en is daar s'avonds overleden. Inwoners van Den Haag kunnen komende jaarwisseling weer lekker knallen. De gemeente is dit jaar niet van plan een algeheel vuurwerkverbod in te voeren, schrijft de burgemeester. Vreugdevuren mogen ook weer. Wel zijn er plannen voor meer vuurwerkvrije zones in de stad. En het weer nog. Op veel plekken breekt de zon door. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB.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 een, uh, een trui aan of iets uh, dergelijks... Ja. en dan ga je naar buiten... Ja. en dan ben je een uh, kilometertje verder... en dan denk je, daar toch maar weer uit gewoon. Zo weer is Je weet gewoon niet meer wat je aan moet. Hè? Nee, wat moeten we ermee aan <laughs> ja, eigenlijk ja, ermee met aan. het weer? Goed, nou, uh, drie uur lang... weer op de zaterdagmiddag live. Uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk uh, de vaste items... zoals er zijn rond de klok van half vier... de evenementenagenda...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 En dan is uh, dit al een uitplaatje maar het origineel uit uh, 73 afkomstig, The Chi-Lights en uh, Too Good to Be Forgotten. Dit was de uitvoering van uh, Amazulu, die je is juist hoorde. En hier is hij, Ellen Clark, en Love is everywhere.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 of a man who saved your life and then find, find it in life. the mother's eyes looking at her child is everywhere you can find a traces the traces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 Ondanks vermoedens dat het noodsignalen mogelijk vanaf het strand waren afgestoken, werd door, werd door twee boten van de Zandvoortse reddingsbrigade, de reddingsboten van Zandvoort en Hermuiden, zoals gezegd, en zelfs een kustwachtvliegtuig en diverse strandvoertuigen geruime tijd voor de kust gezocht. Na twee uur zoek op het strand en op zee waarbij niets werd aangetroffen is rond half één de actie gestaakt.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 dat is uh, big business uh, geweest, uh, Albert-Jan. Ik noem dat creatief ondernemerschap. Ja, ja. heel goed. Maar plastic flesjes tegenwoordig ook statiegeld. Dus dat zal al merkelijk minder ver, vervuiling op het strand uh, geven. In ieder geval vandaag allemaal de World Cleanup Day vieren. Zo is het in het nieuws.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 Alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring.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 Oh,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 Uh, nou, nah, uh, dat moet wel heel snel zijn. <laughs> heel rap. Ja, rap Oké, okay, nou het weer is ook naar te lezen op onze uh, CFM-app. te blijf je op de hoogte van het uh, lokale weerbericht. <middels> dat was het weer.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 De oudste discotheek van Zandvoort, hoe zou het daar nou mee gaan uh, tijdens coronatijd? Nou, dat uh, horen ze dadelijk naar het volgende plaatje. Ik doe hetzelfde. Ding, ik zei dat ik never would. Ik you dat ik change. Even als ik knew I never could. Know that I can't. Ik vind niemand anders zo goed als je. Ik wil dat je moet blijven. blijven. Ik kan Wake up always. Your touch. You're the reason I believe in love.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 Dat was Lotfi Rikkers van de Chin Chin. Ja, dan heb je de hele, de hele tent verbouwd. En dan in positieve zin, laten we dat, dat even voorop stellen... Dan heb je een hele mooie nieuwe discotheek van de Chin Chin gemaakt. En dan kan je gewoon niet open, omdat corona dan in één keer uh, ja. komt. En de regels uh, daaromtrendt, uh, ja, dat is wel heel vervelend uh, allemaal. Laten we hopen dat het uh, goed uh, gaat komen... en dat we lekker met z'n allen kunnen gaan genieten van... Uh, ook discotheek Chin Chin hier in uh, de Hatterstraat in Zandvoort. En uiteraard, uh, een cocktailtje kan je daar altijd nemen of uh, gewoon even langs gaan. It, ze zijn ook een café, dus uh, dat uh, komt allemaal wel goed. Maar 12 uur dicht.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 Vanuit Zandvoort werd deze internationale benaming al sinds de corona-uitbreik niet meer gebruikt. Dus dan moeten ze ook die trap vanaf het station, als je dan omhoog loopt. Dan staat er op een gegeven moment ook uh, Amsterdam Beach. Dus dan moet die ook weer verdwijnen. Ja, er was toch een hele campagne van Zandvoort uh, Marketing over uh, Amsterdam Beach. Ja, nee, klopt. Met die strandbus en dergelijke die we gehad hebben, de Amsterdam Beach strandbus. Ja.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 Maar nu moet je dus, als je dat wil gaan doen, die evenementenkalender bij elkaar zoeken. Want het staat her en der verspreid. Wellicht een, een suggestie voor het VVV of Amsterdam, Zandvoort Marketing. Om, om dat dus gewoon duidelijk op papier te zetten. Jij maakt er in één keer Amsterdam Marketing ja. van, ja. begrijp ik. Ja. Heel goed, goed. Ja, over het circuit gesproken. Ja. Nou, ze zijn al een beetje opgeruimd. Hè. Alles het, dat hek wat er omheen was gezet, is weggehaald.